In een brief schrijft minister Schippers dat men voorzichtig kan spreken van een cultuuromslag in de zorgsector. Sommige zittende bestuurders hebben gemerkt hoe gevoelig hoge salarissen in de zorgsector liggen bij het publiek. Zij nemen genoegen met een nullijn of leveren zelfs een deel van hun salaris in, aldus de minister. Luchtvaartthema park Aviodroom in Lelystad heeft uitstel van betaling aangevraagd. Aviodroom kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. Tot nu toe werden de tekorten steeds aangevuld door de KLM en Schiphol. Maar die willen niet langer bijspringen. aviodroom blijft voorlopig wel open voor het publiek. En dan het weer. Het is bewolkt en nevelig. In de loop van de dag begint het grijs, maar vanuit het oosten komen er steeds meer opklaringen. En het wordt vanmiddag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, dinsdagochtend 8 november. Zometeen om half zes hebben we Focus op de Wereld met vandaag ook een nieuwe Focusgast. We gaan ook praten vandaag met Gerard Adriaans. en hij zit in Australië. Ze hebben een nieuw werelddeel of een nieuw land wat we toevoegen aan onze ja, Focuslijst. Maar er is nog een half uur mooie muziek. Onder andere in een plaatse die misschien wel aangevraagd zou kunnen zijn door jou. Welke plaats zou je zometeen graag willen horen om deze dinsdagochtend te starten? Of bijvoorbeeld om de nacht langzaam uit te luiden? Dat kan via 0800 1121. Dat is 0800 1121. Welke plaats zou jij zometeen willen horen op Radio 1?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 For love, no time for tears Wasted water's all that is And it don't make no flowers grow Good things might come to those who Grover Washington Jr. in de nacht op een Just the Two of Us. En uh, voor het, uh, de plaats. Het verzoek ga ik naar uh, Jaap Smits. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Jaap, je bent uh, onderweg met een vrachtwagen vol rollen tapijt. Dat klopt, helemaal. Ja. Ja. En wat is jouw eindbestemming uh, na, na, als, uh, als het een beetje licht gaat worden? Uh, geen muiden. Geen muiden. Dan, uh, dan zitten de nachtdienst erop voor jou. Daar zit de nachtdienst erop. Ja hoor, dat klopt. Een van de favoriete roepen voor jou is de Dubliners. Ja. Al jaren. Voor de mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, kan je daar even kort wat over vertellen? Wat er zo leuk is aan deze, deze groep? Ja, wat zo leuk is aan deze groep. Wat ik zo leuk vind aan deze groep. Ze maken muziek, ze maken mooie muziek. Uh, en, enerzijds is het rauwe, maar ook melancholieke muziek. En het gaat veelal over Ierland, over de oorlogen daar van vroeger. Maar het gaat ook over. Ja, dat Ierland toch ook best wel een beetje bekend om staat. Wat ik weet, de mensen. Ja, toch wel een beetje whisky. Ja. Whisky-achtig, ja, ja. dat is uh, Drinking songs ook veel. Ja, zo noemen ze dat. Want ja, je houdt zelf ook al van een glaasje whisky? Ik hou zelf ook wel, wel van een glaasje whisky, ja, zeker. Ja. Op zijn tijd? Op zijn tijd. Ja. Niet maar, te veel hoor, want uh, nee, maar dat is niet goed. Nee, want, want deze groep was ook een beetje de voorloper van, van grote bands als U2. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En er zijn zoveel van die, van die goede Ierse zangers en zangeressen. Uh, uh, bijvoorbeeld ook een groep Klenert. Mm -hmm. En dan een paar van die dames. Ik weet niet eens meer hoe dat ze heten. Maar dat waren drie zussen met één broer, geloof ik. Hoe heette die? En die zingen ook zo leuk. Ja, het ja. Is, het is, ja, ik weet niet wat voor muziek dat het is, maar het is gewoon heerlijke muziek. Ja, een, beetje, een beetje volkmuziek ook. Ja, klopt. Ja. Klopt. Jij bent verkennocht aan de, aan de IS muziek als ik het zo hoor. Nou ja, vooral van de Dubliners. Ja, dat ja, vind ja, ik prachtig. Ja. Wij gaan er naar luisteren. De Dubliners. Dankjewel voor het, voor het aanvragen en ik uh, wens je nog een, een goede reis. Fantastisch bedankt. Het name van this song is the Seven Drunken Nights. We're we'll only allowed to sing five of them. So here goes. Oh, as I went home on Monday night. As drunk as drunk could be, I saw her outside the door. Where my old horse should be Well I called me wife and I said to her Will you kindly tell to me Who owns that horse outside the door Where my old horse should be I ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool Still you cannot see That's a lovely sow that me mother sent to me Well it's many a day I've traveled A hundred miles or more But a saddle on a sow, sure, I never saw before, And as I went home on Tuesday night, as drunk as drunk could be, I saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me? Who owns that coat behind the door Where my old coat should be Aye, you're drunk, you're drunk, you silly old fool Still you cannot see That's a woolen blanket that my mother sent to me Well, it's many a day I've travelled A hundred miles or more But buttons in a blanket sure I never saw before And as I went home on Wednesday night As drunk as drunk could be I saw a pipe upon the chair Where my old pipe should be Well I called me wife and I said to her Will you kindly tell to me Who owns that pipe upon the chair Where my old pipe should be Ah you're drunk, you're drunk, you silly old fool Still you cannot see That's a lovely tin whistle that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled, a hundred miles or more, but tobacco in a tin whistle, sure, I never saw before. And as I went home on Thursday night, as drunk as drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me Who owns them boots beneath the bed Where my old boots should be? Aye, you're drunk, you're drunk, you silly old fool Still you cannot see They're two lovely geranium pots my mother sent to me Well, it's many a day I've travelled A hundred miles or more With laces in geranium pots I never saw before And as I went home on Friday night, as drunk as drunk could be, I saw a head upon the bed where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, "Will you kindly tell to me who owns that head upon the bed where my old head should be?" Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see that's a baby boy that. Me Mother said to me, well it's many a day I've travelled, a hundred miles or more, but a baby boy with whiskers on sure I never saw before. Oudert House in de Nacht op in The Weather With You. Zometeen focus op de wereld. En daarin heb ik contact met Oeganda en Australië. Maar eerst de nieuwe muziek. Het moet soms op zijn plaats vallen. Maar het kan ook in één keer raak zijn. Dat had ik bij het volgende liedje Happy Camper. Dat is het uh, muzikale project. En vooral de strijkers die, die grepen mij, mij aan in dit, uh, dit mooie liedje. Het is een muzikaal project van toetsenis Job Roggeveen. En op het eerste album is bij iedere nummer een gastmuzikant die meewerkt. En bij het nummer Call the Day is dat David Pino van de Rotterdamse band El Pino en de volunteers. Dit is Call in the Day van Happy Camper. Phil Collins, A Groovy Kind of Love, in de nacht opeen. Daarvoor word je ook nog Happy Camper met Call It A Day. Zometeen focus op de wereld. En daarin ga ik in gesprek met Ingrid Wilds in Oeganda. En Gerrit Adriaanse in Melbourne. When your world turns round this earthly city Do not be afraid when the Pharaoh's rise Draw near the lambs are waiting Where the river runs through the skies of From that painting of a ship we've all been chosen To the painter's creation and his dream Sign. Oh, like a feeling over the line I see the other country I see the other side Do not be afraid of this earthly city Do not be afraid when the fellows night.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 I can hear the choir singing I was a black Na een pauze van 13 jaar is er een nieuw album van de band met opvallende naam. Burlap to Cashmere. Het, is, het album is geproduceerd door Mitchell Frome. En die werkte eerder met Elvis Costello, Tom Waits en Paul McCartney. Het nummer wat ik zojuist draaide heet Other Country. En daarvoor zit ook nog um, Olita Adams uh, in De Nacht op 1 met Never New Love. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vandaag in Focus op de Wereld praat ik onder andere met Ingrid Wilds in Oeganda. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben te maken met een tijdverschil van twee uur. Het is bij jou net half acht geweest. Ja, ja. Een regenachtige morgen hier in Afrika. Een regenachtige morgen. En ik heb ook het genoegen om voor het eerst met Gerard Adriaanse te spreken in Australië. Gerard, voor jou is het middag. Half vier net geweest. Goedemiddag voor jou. Ja, goeiemorgen voor jullie. Inderdaad, uh, je bent uh, nieuw in, in Focus op de Wereld. Je bent uh, sinds 2007 uitgezonden naar Australië. En je werkt op dit moment als, uh, als webcoördinator bij een, een christelijk radiostation in Melbourne, Light FM geheten. Ja, dat klopt. En, en hoe ben je zo in uh, Australië terechtgekomen? Nou, dat was via korte golfuitzendingen van HCJB. Die waren op zoek naar iemand die uh, de programma's voor zich klaar kon zetten. En uh, dat, dat heb ik dus ook een aantal jaar gedaan voordat ik hier begon te ben. In dit jaar ben ik uh, bij Light FM beland. Dus, dus dat, is een, uh, light, dat is een FM station in Melbourne, zeg maar, het christelijke station. Maar wel met die, met die verstanden dan tenminste wij, uh, wat wij uitzenden is... Uh, is zeg maar een mix van christelijk en niet christelijk. Wat wij proberen te doen is uh, mensen te bereiken op een positieve manier. En uh, dus wel die christelijke hoop door te geven, maar op een heel laagdrempelige manier. Dus we draaien ook een hoop niet-christelijke muziek. Ja, ja. oké. Okay. En jullie zijn dan een commercieel radiostation? Uh, nee, wij zijn geen commercieel station. Wij zijn dus wat hier een community station heet. Dus mm -hmm. uh, we mogen ook geen reclame maken, maar we mogen wel sponsors hebben tot, een bepaal, tot op een bepaalde hoogte. Dus dat hebben we wel. Dus uh, en we zijn ook bezig nu met een uh, met een uh, vol, uh, met een 24 uur per dag uh, christelijk station en dat gaat vanaf 1 december uh, draaien. Ja, ja, en, ja. Dat, en dat is een soort themakanaal, moet ik me dat uh, voorstellen. Uh, ja, je hebt daar een digitale radio voor nodig. Net als dat je nu digitale tv hebt, dat is hier, al, uh, dat is hier nu uh, heel, heel erg ingeburgerd. En we zijn nu dus ook met radio bezig, dus dat wordt digitaal. Dus dan uh, kwaliteit is ook een, een stuk beter dan FM. Ja, ja, nou je houdt je dus onder andere bezig met, met webcoördinatie. Uh, dat, dat, als ik me zo'n beetje kan, uh, kan indenken, is dat van alles wat te maken heeft met de website. Uh, updaten, uh, nieuwtjes plaatsen, uh, contact met mensen, met luisteraars. Uh, waar, waar ben je verder dus al uh, mee bezig geweest de afgelopen week? Uh, ja, nou we hebben dus uh, op zich uh, alt altijd hier wel van, van alles te doen. Dus dat is uh, op zich. Je zei je die snel voor veel hier. Uh, we hebben net een, uh, wat wij dan een radioton achter de rug. Uh, en dat is dus, uh, zeg maar, dan doen we fondswerving. Dat doen we twee keer per jaar. En dit keer was dat gericht op geloof. Met eigenlijk dan ook uh, achterliggende gedachten, zeg maar, om uh, mensen te motiveren om ons te helpen om verder te gaan. En ook zeker ook om, om met het uh, christelijke station te komen. Light digital. En dat uh, dus terwijl er dan een. Uh, een target. En we hebben die Target ook gehaald dus, uh, en we hebben ook, zijn ook op zoek gegaan naar, uh, naar partners en die hebben we dus ook gevonden. Dus er zijn nu mensen die maandelijks dan een bedrag overmaken voor dat uh, christelijke station. Ja, ja. Dus, en, en met, met uh, hoeveel mensen werken jullie in, uh, bij, de, bij de radiozender in Melbourne? Uh, wij werken hier, ja niet iedereen werkt hier fulltime natuurlijk, maar toch uh, fulltime werken hier wel een man of 20, 30. Yeah. Ja, en, en, en uh, jullie houden ook, uh, uh, ja, je noemt dat soort roadshows. Dan dus gaan jullie dus echt op pad met een auto, met alles erop en eraan? Ja, dus met stickers erop. Dus uh, dat is helemaal beplakt met uh, Light FM uh, stickers. En uh, ja, dan... Uh... Dan gaan we dus er dus inderdaad gewoon op uit. We doen dan allerlei dingen. Zo bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, volgende week. Of nee, over twee weken hebben we. Het wordt hier nu natuurlijk zomer. Dus de avonden worden ook langer. Ja. We hebben een uh, avond onder de sterren. En dat is dan uh, voor sterclubmembers. Want uh, dat zijn uh, leden dan van uh, zeg maar. Net dat je vroeger bij de EO de Ronduit Club had. Mm -hmm. En we hebben wij de sterrenclub. En de, dat, die ondersteunen dan ook het radiostation. Maar dat doen we activiteiten. Vooral ook gericht op de familie. Dus de hele familie kan naar de, naar de dierentuin komen. En de hele avond, en er zijn al duizend mensen die daar, uh, zich daarvoor hebben opgegeven, hoorde ik net. Dus. Ja, en dat zijn dan een soort de ambassadeurs uh, van, van, van jullie station? Ja, en die, die, geven, die, ja, die uh, be belonen we dan zeg maar, voor hun uh, hulp, ook met, met zulke soort activiteiten waar ze gewoon gratis naartoe kunnen. Dan Dierentuin gaat exclusief open dan voor, uh, voor, die, uh, voor die leden van, uh, van die sterrenclubleden, zeg maar. Ja, ja. ja. En, en krijg je, krijg je uh, nog wel eens, uh, wat, wat, wat krijgen jullie qua, qua respons, qua radiostation? Ik bedoel, jullie, jullie zenden uit, jullie hebben nou, een specifieke boodschap. Uh, krijgen jullie, ja, of, krijgen jullie nou, veel wat, wat reacties van nu, mensen? We zijn dus wel laagdrempelig. Wat we, wat we wel hebben is: iedere uur hebben we wel een Bijbeltekst. En dat is dan vaak ook wel in een modernere vertaling. Zodat dat uh, ja, mensen ook wel wat zegt. Maar uh, ja, we hebben dus die Radioton gedaan. En uh, ja. Ik kreeg bijvoorbeeld een mevrouw aan de telefoon die zei van nou deze gift is uh, geef ik in naam van mijn moeder is er ze niet meer maar uh, zij had iets iets met Jezus en wat dat precies is weet ik ook niet maar daar ben ik naar op zoek en uh, het radiostation helpt me daar enorm bij. We hebben dan ook een soort nazorglijn. Dus uh, dat heb ik ook wel aangezegd. Van, uh, het is misschien goed om die nazorglijn eens een keer te bellen. Dus, ja, ja. En die verbinden mensen dan weer met kerken. Dus, uh, ja. Ja. Ik kom zo bij je terug, Gerard, over het uh, nieuws in Australië, wat er allemaal speelt. Ik ga eerst even naar Ingrid Wils in, uh, in Oeganda. Ingrid, jij bent in 1981 uh, vertrokken naar, uh, naar Oeganda als vrijwilligster in een kinderhuis. En uh, vervolgens in de loop der jaren uh, ben je ook nog even naar Nederland geweest. En uiteindelijk in 2001 heb je een, uh, een uh, Retrettencentrum opgericht. Ja. Wij hebben een, uh, een centrum hier. Ik heb jaren gewerkt met straatkinderen en communities. En ik heb me toen altijd. Ik heb me jaren ook afgevraagd van waarom is het zo moeilijk om uh, gedragsverandering te krijgen. En uh, bij mensen. Dat, je, dat mensen gewoon toch. Uh, ja, gewoon weer dezelfde de. Vooral de straatkinderen. Dat waren goed met ze. En dan vallen ze gewoon weer terug. In ja. De straat op verdwijnen ze weer, of uh, dan zijn ze weer aan uh, de drugs of de alcohol. En uh, ik ben eigenlijk gewoon gaan zien dat het te maken heeft met het feit dat ze gewoon dat, dat hele leugens over zichzelf geloven. En we helpen dus, uh, ja, die mensen te zien ja, wie ze zijn, uh, wie ze bedoeld zijn door God, als hun vader. En, uh, en helpen hen te zien hoe belangrijk ze zijn in het wereldgebeuren, ook al zitten ze ergens in een uh, dorpje of met geurige dingen die mee heeft meegemaakt. Ja. Ieder mens toch zijn waarde heeft en dat er een plan voor iedereen die is. Ja, ja. En, en wat voor mensen melden zich dan aan voor zo'n uh, programma? Ik uh, weet het heel erg. We hebben, we hebben voorgangers en dit jaar hebben we een hele groep uh, experts die met een andere organisatie werken en die organisatie heeft gevraagd of wij uh, onze programma's met deze kinderen willen doen die zeg maar. ...jaren um, in de bush vochten, uh, gedwongen gevochten hebben... ...en de meest gruwelijke dingen hebben moeten doen. En eigenlijk, ja, gewoon het gevoel hebben van mijn leven is helemaal niks meer waard. Nee, nee. Maar... Um, en dat, onlangs... dat zijn dan kindsoldaten ja, ja. Die, zich, die zich aanmelden bij jullie? Nee, het is een organisatie die met de kindsoldaten werkt. Dus als okay. de kinderen terugkomen uit de bos of gevlucht zijn of bevrijd zijn... ...dan komen ze vaak in de handen van organisaties die die kinderen verder helpen mm -hmm. en uh, die organisatie hebben gevraagd of wij het stuk uh, van zeg maar genezing van het hart willen gaan doen. Ja, ja. Het, het, het lijkt me dankbaar werk, maar ook heel moeilijk werk om vooral al die verhalen aan te horen wat ze meegemaakt hebben. Die verhalen zijn ook klaar. Ja, ja. Nou, soms vraag je je werkelijk af van hoe kunnen die kinderen hun leven weer op uh, rit krijgen? Ja. En... En, ja. dat heeft toch constant te maken met het geloof in waarden. Ja, en, en hoe, hoe ziet zo'n zo zo behandeling er dan uit? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen als ze, als ze naar jou toekomen om daar een aantal weken te zijn? Uh, nou, het is niet eens een aantal weken, het is een aantal dagen. We helpen ze gewoon uiteindelijk uh, op, op basis van de Bijbel te zien dat zij kinderen van God zijn. En dat God niet liever wil dan dat hun vader te zijn. Maar omdat ze door zoveel ellende heen gaan die eigenlijk veroorzaakt is door, ja, door, door de wereld en het wereldgebeuren... Laat, ...raken we ontzicht zicht op God kwijt. Dus we helpen mensen eigenlijk gewoon reconnecten met, uh, met liefde. Met ja. God als liefde. En, en kunnen zij dat zien? Kunnen ze dat, dat, dat gaan geloven? Of is dat, zijn dat hele, hele processen? laat uh, het niet zien, maar... Uh, ...niet direct zien. Dus ze vinden het heel erg moeilijk om het onder woorden te brengen. Maar ja. als je mensen gewoon... Uh, als je jongens gewoon stoere ex-kindsoldaten in tranen ziet uitbarsten, dan weet je dat hun hart geraakt wordt. Ja, ja. En dan weet je dat dat ook niks met onze woorden te maken heeft, mm -hmm. maar dat het gewoon de liefde van God is die dan geneest. Ja. En, en, en, en hoe is dat voor jou om, om zeg maar met, met deze mensen te werken? Heb jij zelf ook al soms even je momenten dat je zegt: van oké, okay, ik moet nu eventjes uh, op mezelf zijn, eventjes als rust komen, even relativeren? Ja, ik, ja, het is niet iets wat je iedere zeg maar week achter week kan doen. We plannen gewoon toch wel uh, zeg maar een paar dagen, minimaal drie dagen tussen programma's in vrij. Want ja. je moet gewoon zelf ook uh, het van je afweer uh, halen, zeg maar. Ja precies. En gewoon weer in een bepaalde rust komen om om te kunnen ontvangen toch? Ja. ja. Ja. Ik kom zo meteen bij je terug, Ingrid, over wat er in het uh, nieuws speelt uh, in Oeganda. Ik ga eerst naar uh, Gerard Adriansen in uh, Melbourne. Je werkt voor uh, Light FM, een radiostation al daar. Uh, wat speelt er in het nieuws uh, in Australië? Ja, van uh, vandaag, eigenlijk vanmiddag hier dus, uh, is er een uh, belangrijke beslissing genomen... Omdat, uh... ...dat het, uh, het dus zeg maar de uitstoot van CO2-gassen hier uh, belast uh, zou worden door de, door de regering die er op dit moment zit. Dat is de Labour-regering. Ja. En uh, dat was heel spannend of dat er door zou komen. Maar dat is dus uh, een paar uur geleden dus beslist dat er nu dus, uh, er komt dus inderdaad een, uh, een klimaatsbelasting. Zeg maar. En dat gaat er vooral voor, voor bedrijven die veel, uh, veel produceren? Precies, dus die moeten betalen en dan uh, komt er ook weer wel uh, belastingverlagingen uh, voor uh, huishoudens zijn er in het vooruitzicht dan. Zodat de uh, families dan niet direct getroffen worden, zeg maar. Ja, ja. Dat is in ieder geval het idee. Het is best wel spannend hoe dat, hoe dat dan uit gaat pakken, want je hebt dan toch snel het idee. tenminste dat heb ik dan. Ik ben niet echt een expert op dat gebied. Maar denk ik van ja, als dan maar niet alles duurder wordt en ik denk dat... Mensen daar wel bang voor zijn. Ja, ja. Maar en, dat is afwachten, dus. Ja, en verder hebben jullie ook een bezoek gehad van Elisabeth II? Uh, twee. De Tweede? Ja, ze, ze is weer terug geweest. Dus uh, dat is wel grappig, want als ik zo mijn oor te luisteren leg hier in Australië, wij wonen hier nu ruim uh, vier jaar, dan heb ik toch vaak het idee dat uh, heel veel mensen best wel uh, aan een republiek toe zijn, maar. Uh, je hoort in Nederland soms ook wel als het geluiden. wat voor wat betreft het Koningshuis. en als de Koningin dan langskomt. is iedereen ineens weer laaiend enthousiast. Nou, dat was hier niet bender. We hebben hier Opera gehad dat afgelopen jaar. We hebben natuurlijk de Tour de France winnaar hier gehad. en die werd ook ontzettend begroet. Uh -huh. En toen de Koningin hier in Melbourne kwam. Uh, stond ook iedereen aan de kant van de weg. Dus, uh, ja, het. Uh, of ze zijn de koningin toch nog steeds niet vergeten. Maar goed, en dat is natuurlijk hier wel heel speciaal. In Nederland woont de koningin bij jullie, zeg maar. En in Engeland ook. Maar als ze hier komt, dat is natuurlijk niet zo vaak dat de Engelse koningin hier komt. Nee, nee, dat is een bijzondere, bijzonder bezoek. En dan had het natuurlijk ook nog te maken met de, de, de vlieg, vliegtuigstakingen van Qantas in Australië. Ja, dus, maar dit, ja, die zijn nu op dit moment dan van de baan. Er wordt dan gesproken. Uh, ik, ik was zelf wel een beetje verbaasd, zeg maar, over de... Ja, de bouwde manier op waarop, uh, waarop Quantas aan de grond gezet werd door de, door de CEO... dat ging uh, echt zo van, uh, nou we vliegen vanaf dit moment niet meer. En dat was live op tv. En uh, dat heeft dus heel veel mensen uh, getroffen. Maar ja, goed, er was dus nogal een. Uh, ja, was best wel oneenigheid over hoe het nu verder moest en zo. En nu moeten ze daar dus uitzien te komen dan. Dus dat is nog wel spannend. Maar, uh, maar ja, goed, in, in Australië zijn natuurlijk mensen veel meer afhankelijk van vliegtuigen dan in Nederland. Ja. Dus als je hier van Melbourne naar Sydney wil. en ja, dan zou je toch met vliegtuig moeten als je dezelfde dag nog terug wil. Ja. Dus, ja. Ik, ik heb begrepen dat Quanta's als compensatie 100.000 tickets beschikbaar heeft gesteld. voor alle gedupeerde mensen. Ja. Maar goed, dan krijg je natuurlijk je vakantie niet mee terug. Dus nee, nee. ik weet niet hoe dat. Uh... Maar goed, ja, we zullen zien hoe het, uh, hoe het verder loopt. Het is dus, uh, ja, dat... Ja, ik, ik heb zelf verder nog nooit met Qantas gevlogen. Maar het is inderdaad wel hier de de luchtvaartmaatschappij Maar de Australische luchtvaartmaatschappij. En we zijn al veel Australische merken kwijtgeraakt. Dus ja. heel veel mensen hebben toch zoiets van. Nou, hopen dat we Kwantas kunnen houden. Ja, ja, en dan maken we weer even een sprongetje naar iets heel anders. Wat er ook in het nieuws uh, nou, regelmatig voorbij komt in Australië. Is dat, dat er boten met vluchtelingen uh, aankomen. Ja, en dat is natuurlijk ook een hele moeilijke situatie op zich. Uh, ja, waar de komen deze vluchtelingen vandaan? Daarna nou, heel veel uit Azië, dus. En die. Uh, ja. Die komen dan met de boot, natuurlijk. Maar mm -hmm. dat is. Uh... Ja, Australië wordt dan wel gezien dus ook als een, uh, een toevluchtsoord en dat is het waarschijnlijk ook. Maar goed, dan is het natuurlijk hier wel de vraag van hoe vangen we die mensen dan op en zo. En dat uh, ze zijn uh, in het verleden wel eens in de woestijn opgevangen. Nou, dat was ook niet helemaal, uh, hè, dat, dat, dat, er, was, er was ook veel over te doen. En nu gaan, dan gaan ze dan vaak naar Christmas Island, maar daar, daar kunnen ze ook niet zoveel mensen opvangen. En uh, dus dat, ja, dat is ook best een heet hangijzer. Maar, maar op zich is er wel een goede zeg maar, politiek. Maar je moet natuurlijk. Ja, als je vluchteling binnenkomt, natuurlijk, dat is uh, best wel schrijnend. Dan, uh, ja, het, is, het is om te beginnen al heel erg moeilijk om hier naartoe te komen. En uh, ja, om op een legale manier hier naartoe te komen, dat kan dan eigenlijk niet. Dus het is best, het is best ingewikkeld. En ja. ook om dan met een echte goede oplossing te komen. En wat, wat is nou een gedeelte van het land waar, waar veel vluchtelingen aankomen? Is, is daar een specifieke plek voor of is dat, is dat niet echt te zeggen? Nou, dat, dat is dus, ze, ze, ze, ze, ze, ze vangen ze dan op bij uh, Christmas Island, want dan zien ze wel komen. Maar Christmas Island is, zoals ik begrepen heb, of, officieel geen onderdeel van Australië. Maar ze gebruiken dat wel voor vluchtelingenopvang. En daar komen die boten dus aan, zeg maar. Dus dat is altijd wat noorden van Australië. Hè? Dus dat, uh, dat is natuurlijk uh, wat, wat verbindt met Indonesië. Dat is vlakbij Indonesië, Ja, ja, ja. ja. En dan nog een, een, een laatste iets, wat, wat onlangs in het nieuws was uit Australië. Is, is dat jij in het land woont, wat toch wel de, de tweede plaats in de wereld is. Als, als, als beste woonplaats eigenlijk. Hè? Als beste land waar het heel erg fijn wonen is. Ja, nou dat, dat kun je hier ook al zien. Aan Melbourne, hoe het is opgezet. Het is heel ruim opgezet als stad. En uh, ja, het is gewoon. Uh, we, zijn altijd, we komen altijd zo in de top terecht. Ik zag trouwens dat Nederland volgens mij op de derde plaats stond. Dus uh, jullie doen het ook niet slecht. En wij staan ook in de top 5, ja, zag ik ja, samen met, met Noorwegen. Noorwegen staat er op 1. en uh, Australië staat uh, op, op plaats 2 inderdaad. En Nederland staat ook ergens in de top 5, samen met Nieuw-Zeeland. Ja. En, en kan, kan je daar verder iets, iets... Ik bedoel, jij woont daar al sinds 2007. Kan je daar nog iets over vertellen over de schoonheid van, van Australië? Nou ja, het is natuurlijk een heel uitgestrekt land. Hè? En dat is, uh, dat is wat, wat, wat, wat toch wel opvalt. Dus uh, afstanden kennen mensen hier niet. En ja, het is, uh, als je bijvoorbeeld dus in Victoria bent, waar wij dan wonen. Hier kun je langs, de, langs de, de Great Ocean Road, heet dat. Die is aangelegd na de Eerste Wereldoorlog, toen al die soldaten terugkwamen. En uh, ja, op zoek waren naar werk. Toen hebben ze die, ze die weg aan laten leggen langs de kust. Nou, dat is een hele mooie route. En dat is natuurlijk, uh, ja, zeker als Nederlander, uh, bedoel ging je die uitgestrektheid niet zo. Toen we terugkwamen, kwamen we via het binnenland terug. En je ziet dan die boerderijen. Ja, Dan snap je ook wel dat de Nederlandse boeren naar Australië vertrokken zijn. je zijn de boerderijen toch al net iets groter dan in Nederland over het algemeen. Ja, ja, ja. ja. En, en wat staat er verder voor jou de komende weken op, op de agenda, Gerard? Ja goed, we gaan natuurlijk langzamerhand hier ook richting kerst. Maar zover is het nog niet. Dus we, we hebben dus die... Die uh, avond in de, in de dierentuin. Dus die zit eraan te komen. En uh, ja, voor de rest gaat dus het uh, digitale station van ons gaat, uh, van start. Nou, heel veel kerken zitten daar echt uh, zeg maar met smart op te wachten. Omdat ze het natuurlijk toch wel graag ook uh, ja, meer christelijke programma's hebben. En wij kunnen dat nu dus met Light Digital aanbieden. Dus ons Light, M, Light FM station is echt om mensen die niks met het geloof hebben uh, te vertellen over de hoop. En dan uiteindelijk hopen we dat ze wel naar de light digital gaan. En dat is dan echt zeg maar, om, om mensen zeg maar, uh, op te bouwen in hun geloof. Dus, ja, ja. dus ja, dat, dat zit er aan te komen. Dat wordt op 1 december gelanceerd. Dus dat is, uh, We zijn nu met testuitzendingen bezig en dat gaat goed. Dus, uh, ja. Oké, okay, mooie, mooie vooruitzichten dus uh, de, de komende tijd als ik het zo hoor. Ja. Ik, uh, ik wil je bedanken voor je, voor je eerste bijdrage aan, aan Focus op de Wereld vanuit Australië en Melbourne. Nou, jij ook heel hartelijk bedankt voor de, voor de mogelijkheid. Leuk. Dus, zeker, ik zou ook nog eventjes met Ingrid Wilds graag willen praten. Zij zit in Oeganda, maar helaas is, is de verbinding met haar verbroken. Dus uh, tot, uh, tot zover uh, bedankt Gerard. En uh, graag tot een volgende keer in Focus op de Wereld. Ja, oké. Okay. En uh, een prettige dag nog. Ja, jij ook. Doei. Gaan we naar Carrie Rodders samen met Laura Jansen. Dit is een koffer van Level 42: Something About You.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 Born over the years, is it so wrong to be human after all? Thrown into the stream of undefined illusion. Those diamond dreams, they can't disguise. Carrie Rodders samen met Laura Janssen. Something about you. De verbinding was heel even weg met Oeganda... maar is inmiddels weer hersteld met Ingrid Wilds. Uh, ze is werkzaam bij een retraitecentrum. Ingrid, uh, welkom weer even terug. We waren gebleven bij wat er in het hey. nieuws speelt uh, in uh, Oeganda. En daar is onder andere nieuws ja, over moment... de oppositieleider. Ja, op dit moment uh, is er uh, aardig wat uh, ophef over de oppositieleider... Die eigenlijk protesteert tegen wat er uh, allemaal gebeurt in het land aan hoge prijzen en inflatie en corruptie. En die heeft huisarrest gekregen. En uh, ja, het laatste nieuws is dat hij uh, eigenlijk zegt dat uh, mensen ingehuurd worden door de regering om, een, uh, om het leven te brengen. Dus uh, ja, er is aardig wat ophef over om uh, ja, als er werkelijk iets met hem gebeurt... dat het land dan wel in een uh, chaos zou veranderen. Ja, want, want hij zit dus op dit moment in huisarrest en hij is zijn leven is dus niet, niet zeker? Nee, dat, dat, dat zegt hij, wat natuurlijk de regering uh, stevig tegenspreekt. Mm -hmm. Huisarrest heeft gehad, zijn er op een gegeven moment drie mensen bij hem binnengedrongen uh, vorige week... En die zijn door zijn supporters weggejaagd. En nu wordt er gezegd dat deze drie mensen ingehuurd waren om, uh, om hem iets aan te doen. Dus ja, op een gegeven moment ga je ook zoveel geruchten horen dat je niet meer weet wat echt de waarheid is natuurlijk. Nee, heb, heb je het gevoel maar, dat... Maar uh, het brengt uh, wel spanning in het land. Nee. Ja. Heb je het gevoel dat er uh, dat, uh, machtspelletjes worden gespeeld? Ja, het, het is heel... Nou, uh, in februari waren er verkiezingen en toen heeft de president met een grote meerderheid gewonnen. Uh, zijn partij, maar wat hij denk ik zich niet gerealiseerd had, dat een heleboel mensen het niet met zijn eens waren, maar de regering binnen zijn gekomen op zijn, uh, in, door zijn partij. Dus hij heeft niet het support van, uh, van het parlement. En uh, daardoor zie je eigenlijk steeds meer dictatoriale naar boven komen. Ja. Wat, uh, ja, wat niet altijd leuk is. En, en zorgt dat ook voor, voor, uh, voor bij de bevolking voor, uh, voor spanningen en vertwijfeling? Ja, je merkt gewoon dat, nou, een van de zwakke punten waardoor hij gewonnen heeft in de verkiezing was dat de oppositie heel erg verdeeld was. Ja. En door wat er nu gebeurt, zie je eigenlijk die hele oppositie samentrekken. Tot een soort front tegen, tegen de president. En ja, dan is het gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. En, en waar, waar, waar, waar lijkt het op? Of, of heb je heb je een gevoel waarvan je zegt van nou, dit, dit zou er kunnen gaan kunnen gaan gebeuren? Um, ik heb geen idee nog, maar ik, ik, het zou me niet staan als het op een gegeven moment toch een... een dat het, je hebt het idee dat het naar een soort uh, climax toe werkt. Ja, ja. En wat er dan precies gaat gebeuren, ja, ik weet het niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat dan ja, opeens de hele bevolking een partij kiest. En, uh, en dan gaat het meestal niet echt uh, zacht. Aan toe. Nee. Meestal in. Nee. Ja. Nou, dus... ja, ik weet het niet. Dus nee. Een beetje afwachten. Blijft dus spannend uh, wat, wat, uh, wat er gaat gebeuren als ik het zo, uh, zo hoor. Ja. Uh, wat, ja. wat, wat er ja. verder voor jou op de agenda staat uh, komende week, is dat je even een bezoekje gaat brengen aan Nederland. Bijpraten met familie onder andere. Ja, ja ik ben even twee dagen in Nederland op weg naar uh, Engeland voor een week uh, voor een uh, vergadering. En gewoon lekker even zelf uh, wat nieuwe dingen leren. En dan, uh, dan ga ik daarna weer direct door naar Tanzania... waarin mijn programma ga doen met, uh, met World Vision Leiderschap voor ja. Afrika. Ja. Dat dus is en wat, wel heel erg leuk. Wat voor, ja. wat voor dingen uh, ga je leren in Engeland? Wat, wat voor cursus uh, ga je daar volgen of training? Um, we gaan een, wij geven les op, uh, op scholen uh, van een organisatie uit Nieuw-Zeeland... En uh, die willen gewoon het uh, lesmateriaal met elkaar gaan afstemmen. Van wat gaan we nou in onze cursus uh, doen. Er zijn twintig mensen wereldwijd uitgenodigd. Om, uh, om gewoon een week met elkaar te gaan uh, overleggen van als je nou mensen in die openbaring van God als vader wil brengen. Wat zijn dan de belangrijkste dingen die, uh, waar je je les aan moet geven. Waar je aandacht aan moet gaan besteden. Ja. Dus het Daar is vooral... gaan we een week met elkaar over praten. Ja, vooral veel kennis uitwisselen. En dat neem je uiteindelijk ook weer mee naar het retraitecentrum in Oeganda, waar je voor werkt. Ja, ja. ja, ik... ja precies. Ik, ja. Wil... ik wil je bedanken voor je tijd, uh, Ingrid. En uh, ik wens je een, een, een prettige dag. En, uh, en graag tot een volgende keer. Oké, okay, heel hartelijk bedankt ook. En een goede dag. Dankjewel. En heel, heel... veel succes en sterkte met, uh, met de werkzaamheden. Dankjewel. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Raymond Sarre, gevolgd door het Radio 1-journaal. We hebben afgelopen nacht in De Nacht op 1... tussen 2 en 4 gepraat over herinneringen aan mooie treinreizen. En wilt u daar nog eens wat over terughoren en lezen... dan kunt u kijken op de website eo.nl slash op 1 waar ook de links staan naar de werkterreinen, de websites... van de hulpverleners die ik zojuist gesproken heb. Ingrid Wilsers in Oeganda en Gerard Adriaanse in Melbourne. Voor nu een prettige dag.